11 Uur. Mariet Krol met het NOS Journaal. Het kabinet wil meer ondernemers helpen die financiële schade hebben door het coronavirus. Een grotere groep kan in aanmerking komen voor een gift van 4000 euro. Het gaat om taxiondernemers, standaardse, fysiotherapeuten, tattoo shops en toeleveranciers van eet- en drinkgelegenheden of evenementen. Verder trekt het kabinet 12 miljard euro uit om garant te staan voor bedrijven die zo op krediet kunnen blijven bestellen. Het kabinet heeft tijdens een persconferentie benadrukt dat de coronamaatregelen die er nu zijn moeten worden volgehouden. Premier Rutte zei dat terug naar normaal een zaak van lange adem zal zijn. Hij waarschuwde dat we geen grotere fout kunnen maken dan vanaf nu losser met de regels om te gaan. Hij riep iedereen op pasen thuis of in ieder geval dicht bij huis te vieren. Minister De Jonge zei dat het kabinet denkt aan het inzetten van slimme apps. Een app die bijvoorbeeld waarschuwt als je in de buurt bent geweest van iemand die besmet is geweest. Bij ruim 7000 basisschoolleerlingen lukt het gemeente en scholen niet... om in contact te komen met het kind of de ouders. Dat zegt de PO-raad, de Belangwaardige voor schoolbesturing. De kinderen zouden nu thuisonderwijs moeten volgen... maar komen niet op school om hun lespakketten op te halen. De onderhandelingen tussen de EU-ministers van Financiën... over maatregelen om de coronacrisis te bestrijden... zijn aan het begin van de avond afgebroken. Daarna werd nog wel telefonisch overlegd in kleine groepjes... Nederland verzet zich tegen de wens van met name Spanje, Frankrijk en Italië... om het toch over de Europese staatsleningen, de zogenoemde eurobonds, te hebben. Na Spanje, de VS en Italië zijn nu ook in Frankrijk meer dan 10.000 coronapatiënten overleden. Vandaag zijn er meer dan 1.400 doden bijgekomen. De forse stijging is deels te wijten aan de vertraging van de gegevenstoevoer uit verpleeghuizen. Het weer vanavond en de komende nacht soms wolkenvelden. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen veel zon, 19 graden op de warren tot 25 in Limburg. Donderdag en vrijdag iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Pien, 7 jaar oud en ernstig ziek. Haar nierziekte beheerst haar leven. Maar vandaag heel even niet. Vandaag krijgt ze bezoek van de kliniek-clowns. Onze clowns zijn er voor kinderen die ziek of gehandicapt zijn...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 ...bij Pissol Radio Show 1380 op ZDVM Zandvoort. Um, we gaan weer beginnen aan een uurtje muziek, Pacific Blue. Zo heet het nieuwe album van Nicolas Gunn. En dan komt uh, van de sympathieke Canadees François Couture is um, en geheel een, uh, ja, is eigenlijk ook een solo-album op uh, gitaar. Ja, dat uh, hebben we niet vaak. Dus daar uh, ben ik al, dan wel weer blij mee. Eens even kijken welke gasten er nog meer langskomen. Um, wat oudere werkjes uit uh, 2018, Pravool. Daar had ik het, het vorige uur al over. Joseph L. Jong met Every Moment. En... Um, dit is ook een hele mooie titel, het uh, van Terry Lee Nichols samen met Rebecca Eden. We have only come to dream. Dat is, vind ik dan ook wel weer ja, fraai. Of silent speaks zoals Pravul dat album heeft uh, genoemd. Rodriguez, Rodriguez Rodrigo, Rodrigo Rodriguez, dat um, is een uh, Spanjaard. Hij komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika, maar goed, hij woont in Spanje en heeft zich uh, uh, gespecialiseerd in de Japanse fluit, de shakuhachi. En hij heeft in 2018 het album The Classic Music League of Japan, Japan gemaakt. Nou, hoe internationaal wil je het hebben? Veel plezier,